Vijf uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie... heeft in Burma opgeroepen het etnisch geweld te stoppen. Hij deed zijn oproep na een ontmoeting met president Tenzin. Bij gevecht in het westen van het land tussen de islamitische minderheid... en de boeddhistische meerderheid... zijn de laatste dagen bijna 90 mensen omgekomen. Door het geweld zijn zo'n 100.000 mensen hun huis ontvlucht. Het bezoek van Barroso is bedoeld om de banden aan te halen... nu het land in rap tempo hervormingen doorvoert...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 Het weer, helder, vorst aan de grond. In het westen kan nog een bui vallen. Overdag eerst en droog, later bewolkt en regent. Het wordt al maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedemorgen, dit is het Journaal van Claudia. Afgelopen week ben ik tijdens mijn hockeytraining door mijn enkel gegaan. Ik loop nu al een paar dagen mank en ik vind het behoorlijk kloten. Want ik heb daardoor dit weekend niet kunnen dansen in de discotheek. Dit was het Journaal van Claudia. Klaar voor de stad, af.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 start op deze, uh, wat is het eigenlijk? Het is 4 november 2012 en je luistert naar de ochtendshow hier op Radio 1, zondagmorgen. Het is koud joh, buiten. Ik was net, uh, ik zei het al bij Frank, ik moest, uh, ik werd wakker en ik, ik, normaal gesproken probeer ik altijd op de fiets te gaan, maar ik keek zo naar buiten door het raam heen, ik tuurde en, en terwijl ik zo tuurde dacht ik van nou... Ik vermoed dat het wel eens een keertje koud zou kunnen zijn. Dus ik heb toen mijn allerdikste winterjas maar aangetrokken. En ik dacht, weet je, ik ga, gewoon voor, ik ga gewoon één keer met de auto. En dan kom je er ineens achter dat het eigenlijk helemaal niet zo'n goed idee is. Want je bent eigenlijk veel langer bezig als je met de auto gaat. Want als je met de auto gaat, dan, uh, ja, dan moet je krabben. En dan maak je eigenlijk de hele buurt ook weer wakker. Omdat jij dan om een uurtje of vier... Uh, zo aan het krabben bent. Nou, je blijft er maar mee bezig. Het is echt, uh, het is echt een heel gedoe. Dus volgende keer ga ik gewoon weer met de fiets... En je moet dan niet bloren, continu aan doen. Kortom, de winter is begonnen. Het is nogal fris. Maar aan de andere kant, het is misschien wel de laatste winter die we gaan meemaken. Want het zou zomaar eens over een paar maanden het einde van de wereld kunnen zijn. 21 december dan vergaat volgens de Maya's de winter. Tenminste, dat dachten ze nog tot een tijdje terug. Inmiddels uh, denken ze daar alweer anders over, geloof ik. Klopte die kalender niet helemaal. Maar als je zo naar Amerika kijkt en naar uh, de orkaan Sandy, dan denk je van nou zou best wel eens waar kunnen zijn, want het was nu toch een, een chaos. Heel New York onder water gelopen. Een groot gedeelte van New York had geen stroom. Bijzondere foto's krijg je dan. Ik zag er eentje op de voorkant van een blad staan, een Amerikaans blad. En dan zie je inderdaad echt gewoon de helft van Manhattan... Ja, gewoon in het donker liggen. En de rest van New York was dan in het licht. Dan zie je pas wat voor impact zoiets kan hebben. En woensdag komt er weer een nieuwe storm aan, zag ik. Dus nog weer, uh, nog weer een storm. En dat, ja, die storm die zou normaal gesproken niet zo heel verschrikkelijk veel schade kunnen aanrichten in Amerika. Alleen omdat er nu al wat schade is en er zijn al wat dingetjes uh, vernietigd en verwoest... kan deze storm nog wel eens een keertje voor problemen zorgen. En woensdag is natuurlijk ook de verkiezingsdag in Amerika. Uh, of is het dan een dag later? Dat is een dag later, hè. Maar toch, ja, het zal wel redelijk gaan waaien ook van tevoren. Dus wie weet zijn we wel bezig met een soort van aankondiging van het einde van de wereld, zou zomaar kunnen natuurlijk. Dus toen dachten wij bij ons bij BNN van nou, hoe denk jij dat de wereld zal vergaan? Er gaan allemaal uh, milieuverschillen en, en klimaatveranderingen en orkanen en tsunamis. En weet ik. ik denk dat het allemaal tegelijk zal gebeuren. Ja, overstroomt gewoon, heel veel water. Denk ik, bomen die gaan omvallen, gebouwen die neerstorten ja. en mensen die allemaal in paniek zijn... Die wegrennen, dat iedereen verdrinkt. Dat weet ik niet, maar um, je kan allemaal dingen verzinnen een meteoriet die op de aarde dan zou vallen, een iets, iets, iets raars in de omkering van het magnetisch veld van de aarde, een kernoorlog. Dus in theorie, daar nu ineens een kernexplosie kunnen zijn en dat dat dan het begin in van het einde is, of zo? Nou, ik denk dat er aardbevingen, vloedgolven, dat is natuurlijk ook gevolg van aardbeving meestal. En, uh, nou, misschien valt er nog iets uit, uh, uit de lucht, een uh, meteoriet, weet Meteor. je En, uh, ja, dat het dan een grote explosie in de wereld is uh, klaar ermee. Dat zou kunnen. Ik heb echt geen idee, ik zou niet weten. Ik heb wel eens gehoord dat uh, uh, een aantal experts wel overeen zijn dat er ooit eens een keer een soort virus is... Een soort, misschien wel een soort, soort Mexicaans griepvirus of zo... waardoor dus een heel groot van de wereld uh, uitsterft. Dan krijg je dan allemaal dat virus en ja, dan, uh, dan sterven wel misschien wel een miljard mensen... of misschien wel meer de helft van de planeet of zo. Tenminste, dat heb ik al eens gehoord, hoor. We hebben benieuwd wat jouw theorieën zijn. Heb je er al eens over nagedacht? En van, ja, hoe denk jij dat de wereld zal vergaan? Ik hoor het graag van je. Telefoonnummer is heel makkelijk: 0800 1121. 0800 1121. Hoe denk jij dat de wereld zal vergaan? 0800 1121. Bowie en this is not America. Goedemorgen, het is 10 minuten over 5. Je luistert naar start. En de vraag van dit eerste half uur is: hoe denk jij dat de wereld zal vergaan? Kees, goedemorgen. Uh, goedemorgen, Luc. Daar, is... <lacht> <lacht> daar is Kees. Ah. <lacht> Ik voel fleur... jouw jingle bewaar. Ja, ik altijd ja. weer een beetje op als ik die jingle weer hoor, Kees. Vind ik altijd wel leuk. Ja, nee. <laughs> nou, en, en dan gaat het nog wel over het vergaan uh, van de wereld. Nou, ik denk dat dat niet zomaar zal gebeuren. Nee. Je, ja, je, je denkt niet. monitoren dat helemaal. Maar uh, wat betreft de planetoïden en meteorieten. Mm -hmm. Maar ik denk dat er op een dag. En dat zullen wij waarschijnlijk niet meemaken, maar het kan ook morgen zijn. Hè. En volgens mij wordt het heel fascinerend. Dan zie je een enorm licht in de daamkring. Ja. En dan slaat er de, ja, een groot brok steen, dat slaat er doorheen en dat komt uh, misschien wel in je achtertuin terecht. Dan heb jij meteen een uh, enorme zwembad in de tuin. <laughs> ja. <laughs> dat is enorm fascinerend, maar het is wel de laatste dag dat je hier bent. Ja, ja je kunt er niet meer in zwemmen, want we ja, proberen het nog nee. eens te vullen op dat tijdstip nog, ja. En, maar, maar jij denkt dus dat er ooit een keer een meteoriet naar, naar beneden komt te, uh, lazen ja. En, ja. Dat, ja. Is, dat is volgens mij in het verleden ook altijd gebeurd. maar als je naar de maan kijkt en naar Mars, dat is een 0 meteoriet inslag weet je wel. Dat, uh, ja. Dus een keer moet dat een, wel misgaan. Ja, het ja, is eigenlijk niet de reden waarom, het, waarom wij de dans zullen uh, blijven ontspringen natuurlijk, als, als er, er gaan continu meteorieten langs gaan. En, uh, en nee, je, je, je hoort ook wel eens verhalen van dat er dan een meteoriet langs gaat en die is dan vrij dichtbij, hè? Dat is dan wel een eind weg, Ja, maar, dat uh... is nog steeds heel ver natuurlijk. Ja. Maar, uh, maar dan weten ze dat precies en ze hebben ook wel eens nagedacht om daar dan kernbommetjes op te zetten om hem uit zijn koers te brengen. Ja. Maar dat valt ook allemaal nog niet mee om dat te regelen. Want ze krijgen, die Amerikanen krijgen amper een raket omhoog. Dan moet je toch bij de Russen zijn. Ja, ja. Yeah. Nou, het is hartstikke ingewikkeld. En volgens mij kunnen wij gewoon alles niet beheersen. Maar ik ben dus. Ik, ik, vind, de, ik vind de aarde dus echt fantastisch. Gewoon uh, uh, wat mensen aan gebouwen gemaakt hebben. En infrastructuren. En laatst zag ik uh, bij. Even denken. Uh, Paul Witteman. Uh, Kuiper zitten. Yeah. Met die beelden vanuit de. Uh, ja, vanuit die zat, dat is gewoon zo mooi, weet ja, je. Al, dat, ja. al dat licht en al de... Ja, ja het is fantastisch, ja. alleen je zou toch denken van ja, je bent ook wel een beetje machteloos door, door het geweld vanuit de ruimte. Dus, uh, dus, dus want ja, ik vraag me af of dat uiteindelijk ook nut heeft om een, uh, om, om, om, een raketboom naar een meteoriet te schieten. Ja, als je al zo dichtbij is, ja, zou je denken ja, mee, maar van maar... ben je al te laat ook misschien? Dat is een soort overmoedigheid, dat gaan we niet redden. Nee. Maar ze hebben wel al die dingen in beeld. Want er zijn dus meer sterren dan zandkorrels langs de oceaan, zegt ze altijd. Ja, ik kan me er helemaal niks bij voorstellen. Nee. Maar dat geeft wel iets aan hoe klein jij en ik zijn. Weet je. Dat, ja, ja, ja, ja. En dat vind ik wel heel fascinerend. Want wij hebben allemaal wel een grote bek. En, uh, maar het is. Uh, maar ze stellen eigenlijk helemaal niks voor, weet je wel, we zijn minder dan niks. Nee. Eigenlijk bij je misschien, ja, dat, dat, dat, dat zullen we nooit weten natuurlijk, want je weet, je weet niet hoe groot het heelal is, je weet niet hoe groot uh, de melkweg, maar wat allemaal Ja, nee, nee, want dat is, is ook en... nog maar een schatting dat er uh, meer sterren zijn dan zandkorrels, ja. de oceaan. Ja, het is allemaal maar de vraag of dat zo is natuurlijk inderdaad. En ja, en ja je bent misschien wel gewoon, misschien zijn wij wel gewoon echt een, uh, in, in, in ruimtetijd gewoon drie seconden van wat er allemaal uh, in het verleden is gebeurd. En, is het een wonder... Nieuwe nie seconden. Ja. Ja, ja, en, en, en, en, en, en ja, vergaan wij door, doordat er een keer een, een, een soort grote meteoriet op ons terechtkomt... waar we gewoon niets aan kunnen doen. Einde van de wereld, klaar, toedeledokie. Nee, maar net als dat, dat alles wat hier is, zo prachtig is... en misschien wel door toeval ontstaan is. Daar ga ik een beetje van uit. Ja. Maar daarom is het wel echt fascinerend. gewoon. Ja, ja, uh, uh. En, maar, <laughs> en op die manier zal het ook misgaan. Door een toeval, door ja. iets raars, weet je wel gewoon... Het kan van alles zijn, misschien maar ja, wij maken dat... iets in Rusland of, ja. of in Amerika of zo. Ja. Ja. Wij, wij maken dat natuurlijk niet mee omdat ze het allemaal zo goed monitoren. Dat, dat ze, zij kunnen natuurlijk zien van ja oké, okay, binnen nu en 30 jaar komt er geen meteoriet die, die onze aarde gaat... Uh, ja, maar is dat erg als we de zo licht zien? We hebben toch een mooi leven gehad hier. Ja, en, uh, ja. ja. kijk, als de wereld vergaat, uh, en echt vergaat, ja, dan, gaan, dan gaan we natuurlijk allemaal dood. En ja, uh, ja dan, dan, dan is het minder erg dan wanneer, uh, wanneer jij de uh, wanneer, jou, uh, wanneer jij de enige bent of zo bijvoorbeeld. Of zo. Ja, je, je, je gaat dan toch. En, ja, uh, nee, maar, maar, maar net ik heb dat ook opgeschreven, net met een kernbom. Dan gaan mensen buiten kijken, terwijl dat fout is wat je kan doen, want dan word je bestraald. Yeah. Maar het ziet er zo fascinerend <laughs> uit en zoiets zo zal het zijn. Yeah. Yeah. Ik, vind het, ik vind het wel een prachtig onderwerp, maar ik, ik, ik ben daar niet bitter over, weet je wel. Nee. Uh, uiteindelijk gaan we sowieso dood een keer. Ja, weet ja, jou, ja. Dat, uh... Nou ja, het is wel, uh, het is, uh, het is, het is, wij halen het er ook over op de redactie. En het is natuurlijk een onderwerp wat best wel ver van je af ligt. Want ja, je gaat natuurlijk niet vanuit dat de wereld snel vergaat. Dat gaat gewoon niet nee, gebeuren. Nee, maar, nee. maar ja, aan de andere kant, het gaat ooit wel eens een keer gebeuren. Ik bedoel, het is niet dat het, dat het onmogelijk is en dat wij ook maar onsterfelijk zijn nee, op onze planeet. Ooit... Wij waren er ooit niet, maar de mensheid was er ook ooit niet, weet je nee. wel. En dat, uh, Homo sapiens waren er, die zijn verdwenen. Waarom zijn die verdwenen? Ja, uh, uh, uh, uh. ja dat is de vraag. Allemaal ja. dat soort dingen. Nou, ik vind het een uh, mooie, mooie afstart van, uh, aftrap van onze theorieën. Uh. Ja, dit, dit was wel, uh, dit lacht me wel, ja. ja, Heel goed. Dankjewel Kees en tot later hey, bedankt, weer, Luc. slaap lekker Doeg. zo meteen, oi, oi. Gaan we eens naar, uh, ik denk dat dit aat is. Aat, goedemorgen. Ja, Luc. <laughs> hey, goeiedag. Ja, zonder dat is zonder wat dan een mooie stad achter de duinen. Ja, ja konden mijn goede vriend Kees ook er net. Hoe is, die, hoe is die mooie stad achter de duinen? Bestaat die nog over een paar jaar, denk jij? Ja. Nou, over een paar jaar wel. <laughs> ja. <laughs> maar ik vind het wel een schande. dat jij pas om vier uur kwam je pas als presentator de meest de, de meest waardevolle presentatoren en sympathieke presentatoren. en dan hebben ze ook afgeserveerd na vijf uur. Ja. Ik vind het toch wel verstandig. Nou, ik had hier gewoon om in de eerste drie uur als presentator te moeten. uit werken man. Ja, hallo, ik kan ook wel eens slapen. Ja, nee, maar jij tenminste een beetje diepgang. en een beetje, een beetje waardig. Nee, maar Frank, dan... Frank heeft dat ook. Dat kan, weet, weet, weet ik uit ervaring. Nee, we, we, we, doet... we hebben al nou meer dan een ja, dat er geluiden moeten luisteren. dat iemand die het programma van Lust en seks. Ja. ja nou dat dat hij wel als klein jongetje als, als, als, als, toen ze januari. Ja. En nou, en jij bent de enige presentator die nog een beetje niveau hebt en een beetje stijl hebt. Maar luister, moet eens goed naar Frank luisteren. Dan neem ik het echt voor Frank op? Je weet niet wat je mist, maar je moet echt goed luisteren. En dan, uh, dan hoor je echt uh, zo'n mooie verhaal hoor, die jij doet uh, te Ja, dat uh, nou, is je jackie baas zeker. <laughs> nee, dat niet. Nee, nee dat niet. Nee. Maar, maar ik, ik vermoed over een paar jaar wel, dus ik, maak, maak, ik bouw me nu zelf al van stop. Ik denk me een beetje. Maar terug in. naar het onderwerp. Ja, terug naar het onderwerp, Maat. heel goed. <laughs> Juist. <laughs> Hoe denk jij dat, uh, dat de wereld zal vergaan? Nou, heel simpel. Ja. Er is er één antwoord op. Net zoals het ontstaan is. Dus ook uh, door een flinke knal en, uh, en, en het, no het En eruit. NOVA, precies. Ja. Dat hele melk was zelfs, dat, dat door de zwaartekracht klopt het in elkaar. We gaan met z'n allen in de loop der de miljoenen jaren naar de zon toe. Ja. En dan, nou ja, we worden gewoon vergroeid. door onze grote sterren, de zon. In ons zonnestelsel. Ja. Nou, er zijn miljarden zonnestelsels... en nog meer veel miljarden zonnestelsel de planeten eromheen. omheen ja. en sterren. Dat je net zo los tegen in zonnestelsels als soms op de Ja, maar dat klinkt niet heel. Ik maak me daar ook niet zo veel zorgen over. Maar het klinkt ook niet alsof het heel leuk gaat worden, natuurlijk. Want ja, als we op een gegeven moment toch allemaal gaan, dan. Ja, we zijn. uit tenslotte zijn we allemaal uit stof ontstaan. Ja. Alles is uit stof ontstaan: uit helium, uit zuurstof. Ja. Dus uiteindelijk maakt het ook niet zoveel uit dat we dan gaan. Want dat hoort er gewoon bij en het is gewoon parse deal eigenlijk. Ja, natuurlijk. Nou. Zoals het hele, het, hele, het, hele, het hele ontstaan is, zullen dus we ook eindigen. Ja. ja, Denk je dat het er binnen nu... Een, een hele grote calypso, een hele grote nova. Nou ja, en dan verbranden we allemaal. <laughs> en we en, impuleren allemaal in elkaar. <laughs> ja. Het hele hel. Ja. You know, het duikt er steeds uit het hele hel. Ja. Maar, maar ik bedoel, al de zonnestelsels... Die, die kloppen weer in elkaar. Wat de waar, waar denk jij dan? Stel, stel, stel het gaat natuurlijk niet gebeuren binnen nu en vijf jaar, maar stel het gaat wel gebeuren binnen nu en vijf jaar. Wat dan? Wat, wat, waar, waar, waar ben jij dan? Ga je dan naar een bepaalde plek toe of denk je van, joh, ik blijf lekker thuis. Ja, ik <laughs> kan <wel niet> <laughs> ja. maar naar jou was. Ja, ja. je, trend, je trendy. <laughs> we, gaan, we moeten elkaar maar steunen dan, uh, Kees. Uh, Zo is het. Ja, ja, ja, ja, we gaan elkaar steunen en dan, uh, dan, uh, dan komt het vast wel goed. <laughs> dan Zeker weten nu. En je moet wel een motie maken, man. Ja. Je moet in, in, in de eerste uren moet je in de uitzending komen. <laughs> en niet als dus laat om vijf uur. Alsnog <laughs> naar normaal tijd. Je komt Een Ja, nee. de omroep onbe Dat had nog een beetje niveau. Ja. Maar dat ben je in, daar heb ik geheugen plek van op. Nee. En jij bent de enige die dan een, een normaal uh, item hebt. en een normaal issue hebt. Ik weet zeker, de komende, komende jaren gaan we jou helemaal overtuigen. Dat weet je honderd zeker. Dat heb ik vanuit. komt helemaal goed. Dan hebben de rest een BNN van mij de pot om met de rond. Nee, ja. Ah, nee, het is wel mijn werkgever, hè? Ja, nou ja goed, dan moet je maar eerder in de uitzinnen komen. de eerste drie, vier uur. Je maar hebt de ik... een normale onderwerpen en een beetje diepgang, een beetje niveau, weet je wel. Dat bedoel ik. Ik te En niet te er... slappen slappe in fentiele gelul over lusten en over seks. We meer. Kutje, maar doen we niet meer. Een beetje kutje, weet je wel. doen we niet meer. Dat is nu afgelopen. Nee, nee, nee gelukkig niet, bij. Hahaha. <laughs> nee, ja. ik spreek je later weer. Hè. Ja, uiteraard. Hoor. Hoi. Uh, uh, we gaan we nog even naar Henk? Ja, we gaan er even naar Henk. Henk, goedemorgen. Goedemorgen. Sorry, ik heb, uh, ik heb net. Ik meneer heeft gelijk, over 4 over miljard jaar hebben we inderdaad uh, dat de zon supernova wordt. Ja? Maar op 21 december maken wij kans op een EMP. Wat is Electric dat? Magnetic Pulse. Oké. Okay. Dat, wat, wat is dat? Eh, door, eh, dat komt door een zonneuitbarsting. Dat hm. is een enorme kernexplosie in het midden van de zon. Ja. Ontstaan er zonnevlammen. Die geven een behoorlijk elektromagnetisch puls. Die al onze elektronica apparatuur verdient. Waardoor wij onthand zijn. En onze beschaving niet meer kunnen voortzetten. Um, meer omdat alle planeten op één lijn staan. Zou de voldoende zwaartekracht kunnen ontstaan. Om ja. die puls op, of om die kernexplosie in het zonnehart. Kunnen laten plaatsvinden. Jeetje Henk, dat, uh, en dan en gaan dat we gaat verder in... naar het 14e katern van de Maya's. Dat ga, maar dat gaat 21 de december kateren. gaat het gebeuren van dit jaar? Uh, die kans zit erin. Er zit een kans in. En hoe, waar, waarom zal het dan. Waarom is dat dan? Uh, want ik weet dat de Maya's dat hebben gezegd, maar waarom, waarom is het dan 21 december? Waarom die specifieke dag? Omdat dan alle planeten op één lijn staan. Ah. Oh. Oké. Okay. Ja. ja. Maar we gaan gewoon verder met het 14e katern, hoor. Oh, dus, dus het is niet dat het aan de wereld vergaat, maar het is een soort van nee, uh, nieuwe start? De mensheid, de, de mensheid gaat een deuk oplopen. Oké. Okay. En, en bereid jij je daar een beetje op voor? Want jij, uh, Ik ja, heb mijn communicatieapparatuur in stalen knister staan. Ik heb uh, uh, noodstroomaccu's. Ik ben uh, wat uh, mijn primaire behoeftes uh, aangaat, redundant. Ja, dus je bent zo'n zo prepper wat je wel eens hoort, hè? Mensen die... Uh... Ja, ja, I'm prepared, ja, maar op van alles. Ja, ja. Niet alleen op het einde van de wereld hoor, ook op uh, minder, minder onverwachte dingen. Zoals? Uh, inbraak. Oh ja, ja precies. Ja, ja, ja. Dan bereid je, je gewoon op voor. Maar, maar, maar, maar zo'n. Je, je hebt dus eigenlijk ben jij een beetje voorbereid op die 21ste december. Dat als het dan ook echt daadwerkelijk misgaat, dan kan jij uh, nog wel een, een, een, een, een, een, een tijdje redden, als het ware. Ik kan, uh, ik kan mijn, uh, mijn uh, uh, elektriciteit kan ik met een home trainer. Uh, autodynamo kan ik uh, volrijden, rijden. Ja. En ik heb, dan heb ik dus gewoon licht. 1 uur fiets is 5 uur licht. Oké. Okay. Dat is wel handig op zich. Dat is wel, uh, en, en, en, en wat zeggen mensen tegen jou als jij dat vertelt, dat jij daar zo mee bezig bent en die, die, die voorbereidingen hebt getroffen? Goed bezig jongen. Ja, want ja. Ja, ook als de stroom gewoon uitvalt, omdat we weer eens een besneeuwde elektriciteitsmast omladen. Heb ik nog altijd mijn Elektra? Ja, ja. De, dus en dan dus dan voor de... mij persoonlijk van slaolie en met diesel, maar dan heb ik daar ook nog uh, stroom van een kilowatt of drie. Dus Op, is... boven- en onderburen in een diesel. Dus het is praktisch voor wanneer de wereld vergaat, maar ook nu heb je er wel wat aan als, uh, als de NS mini meewerkt. Ja, of ook weet voor wat. mijn buren. Ja. ja, ja. ik stook hout, dus daar ook kan ook op, opgekookt worden. Dus uh, okay. uh, bij, ons, bij ons gaan we gewoon een zevensterrenleven doorvieren hoor? Geen nee, probleem. Nee, nee. En, en wat nou als het niet gebeurt? Want dat kan natuurlijk ook, hè, dat 21 december dat er niks gebeurt. Oh, dan, dan ben ik voorbereid op een wereldconflict of een andere calamiteit. Het is altijd wat of een elektriciteitsmast die omlaat door, door, door sneeuwval of zo. Oké, okay, ja. Dat is ook een keer gebeurd. Ze krijgen jou de nieuwe. het maakt niet uit, maar wij, wij feesten gewoon door. Nou, dan wens ik je veel plezier met het party en uh, succes met de voorbereidingen nog dan voor het de evenement. Een afterparty. Ja. <laughs> dat zal ik doen denk. Tot later hè. Hey. Hoi hoi hoi. Uh, 0800 1121 dat is het telefoonnummer als je wil meepraten hoe denk jij dat de wereld zal vergaan? 0800 -1 -1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 ja, nu is het afgelopen. Zo'n plaat er komt geen eind aan, hè? Je vergis je er ook telkens in. Maar wel mooi passenger, let her go, hier op Radio 1. Je luistert naar Start. En de vraag is, hoe, oh hoe, zal de wereld vergaan? Er zou best eens een keer een grote verandering kunnen komen. En Daar zou ik, wel, zou ik niet raar van staan kijken. Maar of dat exact dan gebeurt, geen idee. Of we overvallen worden door de insecten. Ja, ja, ja, wij maken alle dieren door die insecten eten. Dus ik denk dat we overvallen worden. Als we gaan, dan gaan we door de insecten. Nou, laat dan maar uh, gelijk alles weg zijn dan. Maar hij vergaat niet. Dus uh, ik ga er niet over nadenken. Ik denk dat het misschien wel goed zou zijn dat het even allemaal kapot gaat. En dan hoop ik vooral al deze spulletjes. Want dan moeten we het gewoon weer met elkaar gaan doen. Ik denk dat dat wel goed is. Nou, ik denk dat, wat ik hoop, als hij dan toch vergaat, dat het dan met een. Uh... Een goede klap is. Gewoon uh, echt in één keer, bam, weg. Gewoon uh, uh, met een beetje uh, visueel spektakel lijken we er dan wel mooi bij. Wat, uh, wat uh, snel uitdijende uh, zonnen- en sterrenstelsels. En dan, hm. Nou, ik, dat, dat het geheel een minuutje of vier duurt. Gewoon, maar, dan, maar, maar gewoon goed, knal, weg. Uh, ik hoop maar een versje. Niemand zal het weten. Het, het, het is in God's handen. God beslist. Hij geeft, hij neemt. Jeetje, hoe denk jij dat de wereld zal vergaan? Jannie, Goedemorgen. Hoi, met Jenny. Hé hey Jenny, hi. Hoi. Nou, wat denk jij, ga, zal, zal de wereld vergaan en zo, ja, hoe? Met een paar stormen achter elkaar. Ja. Aardbeving, tsunami. Hoppetee, hoppatee, achter elkaar en dan, uh, dan is het afgelopen met ons. Juist. Oké, okay. maar, maar denk je dan, want nu hebben we een paar stormen achter elkaar daar in uh, New York. Wat zei je? Nu, is, nu hebben we in New York een paar stormen achter elkaar. Ja, toch? Ja. Het is het stormseizoen. Ja, oké, okay, maar dat is niet dan het begin van het einde van de wereld. Nee, maar het wordt steeds erger. Ja. Ja, omdat de aarde warmt op, hè? Dus de, de, de, de stormen zijn steeds krachtiger en zo, hè? Ja, en ik denk dat het volgend jaar gaat gebeuren. Ja. ja denk je dat het volgend jaar gaat gebeuren, ja? Ik denk niet. Oh, niet? Oh, je denkt niet dat ik Maar zeggen. Gelukkig Maar het. Maar het is. En in Noord-Amerika, of in het Caribisch gebied, daar Amerika. Ja. En die hier. is het altijd bezig. Ja, ja, ja. Jij ja, ja, komt uit Suriname, hè? Daar heb je vroeger ook gewoond. En en uh, um, het, waren daar ook wel eens van die grote natuurstormen, natuurrampen. Toen jij daar woonde. Nee. nee, nooit. Ik ben opgegroeid met de wetenschap dat de plek waar Suriname is, dat daar ooit het paradijs was. Oké. Okay. Want er was nooit een storm. Er was geen uh, hoe heet het? Die slurf, hoe noemen ze dat weer? Uh, zo'n zo uh, orkaan, zo'n uh, zo ja. tornado. Die dingen waren er niet. Nee. Maar het was alleen maar grote regentijd, kleine, kleine regentijd, grote droge tijd en uh, grote regentijd. Oké, okay. dus eigenlijk was er uh, toen jij daar woonde niks aan de hand? Uh, uh... Nee, toen was het echt een paradijs. Oh. En de, de oudjes zeiden het gewoon van dit gedeelte is ooit het paradijs geweest. Yeah. Maar ja, een paar jaar geleden was er een overstroming. Ja, dat is waar inderdaad. Ja, toen is een groot gedeelte is overstroomd inderdaad. Dus... Ja, er is een ziekenhuis in Suriname dat grotens, grotendeels met Nederlands geld, is, dat inzamelingsgeld is gebouwd, het Diakoneffenhuis. Mm -hmm. Daar vlogen de dakpannen gewoon af. Ja. Of de, de zinkplaten. En als jij dat zo bekijkt, dan denk je van, nou, vroeger, vroeger gebeurde het niet en nu wel vaker. Dus, dus de, de, er moet een verband zijn en er moet op een gegeven moment een soort einde aan, aankomen. Ja, aan het noorden de... steeds heviger. Ja, ja, ja. Daar, daar zit A wel wat in. Maar dat is wel een verontrustend idee, Jenny. Nee, het is niet verontrustend. Het is gewoon, je moet je tijd afwachten. Hmm. Ja, maak je daar geen zorgen over. Het is niet dat je, dat je er s'nachts van wakker kan liggen. Nee, en, uh, die mensen in Azië deden dat ook niet, want die waren het ook niet gewend. Nee, nee die, die zagen dat het ook niet kan met de tsunami en zo natuurlijk. Nee, en als je nou kijkt naar ja, Amerika, hebben ze een flinke klap gehad eigenlijk. Want ze dachten van ja, het komt en we spijkeren even de boel dicht. En daarna ruimen we de bende op. Ja. ja, hoeveel mensen zijn er al nou dood, 70? Ja, het is, is eigenlijk wel erger dan ze hadden verwacht volgens mij. Uh... Queens, Queens is in de as, in de as gelegd. Ja, ja. ja dat uh, was ook nog 50, 50 huizen in de fik inderdaad. Het is, is wel een heftige, heftige reactie eigenlijk op zo'n storm. Hè? Dan kun je nagaan hoe, hoe, hoe, hoe hevig hij is geweest. Ja, het is nog nooit zo erg geweest. Nee, nee. Terwijl die, die, die, die omgeving vaker wordt getroffen. Ja. Het is zelfs zo dat als... Als je in Curaçao of op de Antillen, zeg maar, een telefoonboek pakt, mm -hmm. dan staat er van voren, staan alle namen van stormen die kunnen komen. Oh ja? Ja. Dan, dan, dan ben je er een beetje voorbereid eigenlijk, als het ware. Ja, dan weet je ook wat, uh, wie, wie, wie er weer peren aantocht is. Oké, okay, en er staat dan staat er ook op, van, van, van, nou, de, de, deze en deze dag uh, kan, die, uh, kan die het eiland bereiken, als het ware. Ongeveer, ja. Oké, okay. oh, dat is wel praktisch. Dan word je in ieder geval gewaarschuwd. En het is de ene keer een jongensnaam en de andere keer een meisjesnaam. Ja, het is een beetje om en om, hè? Ja, maar ja. wel het alfabet. Ja. ja, ze doen het achter elkaar. Dit was dan Sandy. Ik ben benieuwd wat de volgende gaat worden, hoe ze die dan weer gaan noemen. Nou, wat ik weet... Wat komt er naar de S? Ja, uh, jeetje, dat is wel... T? Ja. Misschien Theo Theodorus of zo? Theodorus of, eh... Uh, Ted, Teddy. Teddy, Storm, Teddy, ja, dat betekent God heeft gedaan. Oei, nou, hier kijk, <laughs> <laughs> dan, weet, dan weet je het al. Stop, Teddy, God heeft ja, het gedaan. <laughs> Jenny, dankjewel hè, voor je Ik verhaal. wil je dat de Antilliaan weet hoe de volgende heet. Ja, nou, ik kan niet even bellen. <laughs> dankjewel, Jenny, tot later weer. We zien elkaar aan de andere kant. You is goed. <laughs> okay. hoi, hoi, hoi, doei. Zometeen so, de training topics. Wat is er allemaal? Training op Twitter op dit moment. En we praten met Webbel. Ook al is hij hij heeft een duurzaam schip. Gaat de oceaan over met dat ding. En dan vraag je misschien af: ja, een duurzaam zeilschip. Hoezo? Wat moet daar nou duurzaam aan zijn? Gaat hij straks uitleggen. Nu eerst Mumford Sons I will wait. Like a, home. like a stone. And I feel heavy into your arms. Days of dust, which we've done. Wish we'd known, will blow away with this new sun. But I. En sons en I will wait. Start. Luke, ik ink. Even kijken wat er allemaal training topic is op Twitter op dit moment. Nou, hashtag Museumnacht. Gisteren was dat in de hoofdstad in Amsterdam. Ik was daar nog en ik zag mensen allemaal voor musea staan. Hoor. Het was echt een enorme drukke bedoeling. En de meeste bezoekers die gingen naar het Sterlijk Museum. Die is kort, her, kort geleden nog heropend. Meer dan 27.000 kunstliefhebbers die gingen daar naartoe. Dat was wel grappig. Je kon met een speciale app op je telefoon... kijken waar de drukte het grootst was. Dus welke uh, museum het, uh, het meest populair was. En als je daar niet van hield, nou, dan ging je lekker naar een andere toe. Schijnt heel tof te zijn geweest. Hashtag museumnacht. Hashtag Ajax is ook trending topic. En dat is niet omdat ze nou zo uh, goed gevoetbald hebben hoor, de jongens uit Amsterdam. Nee, uh, ze verloren van Vitesse met 2 tegen 0. Dus één groot drama. En hashtag LC12, dat is London Calling, is ook trending topic. Um, dat komt omdat dat was gisteren ook in Amsterdam. Uh, een groot Amsterdams feestje hoor op de Twitter vandaag. Kijken we nog even naar het verleden. Vandaag in 2008 wint Obama de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dinsdag mag hij dat nog een keer proberen. En in 1966, vandaag, gingen we ook al bijna naar de Malamoeren. Er waren toen grote overstromingen in de Italiaanse steden Venetië en Florence. Sean Combs, die is ook wel bekend als P. Diddy of gewoon als Diddy of gewoon als Moloot. Het is een rapper in ieder geval. Hij is vandaag jarig. En de man wordt 43. En misschien ken jij Mario Melchiot nog wel. Dat is een voetballer, vroeger van Ajax en ook van Chelsea. En hij wordt 36 vandaag. En ik heb vrijdag geprobeerd op te zoeken waar hij op dit moment speelt. En ik kan het gewoon niet terugvinden. Ik, staat gewoon niet, ik weet niet eens of hij nog speelt. 36 zou net kunnen. De laatste club was in Qatar. Dus uh, als hij daar nog steeds speelt, dan verdient hij nog steeds een met geld. Mag je zo aannemen. Dan nog even de buienscan. Is het nog ergens aan het regenen? Jawel, niet op heel veel plekken hoor. Alleen boven in Noord-Holland zijn wat plukjes wolken met regen. Ongeveer daarbij Den Helden en bij de Waddeneilanden. Hij was natuurlijk de eerste Nederlander in de ruimte... maar deed daarna vooral ontelbare projecten op het gebied van natuurkunde. En vanaf morgen kiest hij het ruime op een duurzaam zeilschip. We hebben ook ons goedemorgen. Ja, een duurzaam zeilschip, daar ga je mee varen. Uh, ik denk dan meteen, een zeilschip is toch echt per definitie al duurzaam? Want daar zit geen motor in, of in ieder geval, je gebruikt hem bijna niet. Ja, dat klopt. Maar zeker bij grotere zeilschepen is er eigenlijk altijd extra energie nodig... om alle systemen aan boord te laten draaien, om de elektriciteit te maken, warm water te maken... nou, het hele comfort aan boord, de verwarming en, en noem maar op. En hoe ziet, ziet dit schip eruit? Is het een, is het een groot schip? 84 voet, oftewel 26 meter lang, en dat is ja 70 ton, dus het is een, een fors schip, het mm -hmm. gezien als een, als een groot zeilschip. Uh, het is voor ons een, uh, een appartement om te wonen, en uh, we hebben gewoon een, uh, ja, een soort uh, woon, uh, woonboos zeilschip. En uh, dat is op zich al, al eigenlijk wel bijzonder, maar wat het meest bijzonder is, is natuurlijk dat wij onze eigen initiatie opwekken. Ja. Yeah. Oké, okay, dus alles uh, uh, wat je gebruikt aan energie heb je zelf opgewekt gedurende de ja. reis. Ja, ja. dus uh, wij voortgedreven uh, door de zeilen. Dan hebben we onder hebben water twee grote propellers die dan ronddraaien door het stromende water. Mm -hmm. En die propellers die zijn gekoppeld aan een grote dynamo. En zo laden wij accu's op. En het schip heeft heel veel accu's. Heeft 10.000 kilo aan accu's aan boord. Ja. Dat is ook tegelijkertijd de hele pallas. en zijn zelfs geen pallas nodig. En die laten we daarmee op. En we kunnen dus van leven tijdens het zeilen. Maar we kunnen ook nog wel uh, twee weken leven uh, in de haven. van nog steeds diezelfde opgewerkte energie. Oké, okay, dus het is de reis plus nog twee weken extra. Bestemming ja. is Aruba. Um, ja. Ik neem aan dat dat niet gewoon zomaar voor de vakantie is. Nee, zeker niet. We staan ruim twee jaar geleden, toen was ik uitgenodigd om een lezing te geven op een conferentie daar, dat heette Green Aruba. Daar was ook Al Gore en dat was allemaal eigenlijk op initiatief van de minister-president van Aruba, Mike Eman. Mm -hmm. En ja, die, die, die vond eigenlijk mijn, mijn uitstraling en ideeën zo interessant dat uh, daar is uiteindelijk uh, gedurende een jaar wat heen en weer gepraat uh, een contract gekomen. Dat ik drie maanden voor hem ga werken op het eiland. En en uh, met als uh, belangrijkste taak om uh, de overgang naar duurzaamheid, om die te versnellen. En, en, en, en hoe moet je dat dan gaan doen? Nou, dat doe ik dus met, met ja, lezingen geven, gesprekken houden, dingen aan elkaar koppelen, ook creatief zijn. Ik heb ideeën over hoe we zonnepanelen gaan aanbrengen op. Uh, op ...op huizen van straten die het armste zijn... Uh -huh. uh, ...daar dan uh, feesten aan gaan koppelen. Een soort carnaval daar is er is heel goed in. Uh, en uh, ik, ik gebruik bij uh, dat, dat idee wat, uh, wat is ontstaan... Dat, dat, ...en dat heet happy energy. Dus uh, ja, happy energy is dan een soort beweging... ...een soort icoon ook... ...van uh, een soort geluksenergie die je krijgt als je duurzaam wordt. Uh -huh. En dat wil ik dus helemaal in dat eiland inbrengen. Nou, ja, het lijkt mij uh, helemaal fantastisch... Uh, Match met mijn gedachten over Happy energie en, en de situatie waarin Aruba zit. Dus ik vraag me enorm. Ja. Ja, okay. Aruba, dus, hoe ver is dat varen? Hoe lang doe je daarover? We gaan eerst naar de Canarische. Ja. Daar, daar zal het schip een week of twee, drie blijven, blijven liggen voor allerlei ja, activiteiten daar. En dan gaan we op een gegeven moment vanaf de Canarische 1 december of 2 december. ...en dan denken we dat drie weken over te doen. Oké. Okay. wens je veel succes daar in Aruba... ...en vooral tijdens de reis natuurlijk. Mooie reis is dat. We Alkos, ja. dank je wel. Oké, okay, dank I never guessed it would walk them Rustig wakker worden op deze koude ochtend 4 november 2012, Billy Idol en Sweet 16. Joost Kreugel is onze verslaggever en die duikt iedere week de plaatselijke kroeg in en dan bespreekt hij daar het nieuws van de afgelopen week. Dit keer is hij in Waalre waar afgelopen zomer het gemeentehuis in de brand werd gestoken. Hoe leeft het eigenlijk hier nog, de brand afgelopen zomer hier van het gemeentehuis in Wouwen? Nou, ik denk nog wel dat het wel actueel is bij de mensen. De daders, die zijn nog steeds niet gepakt. Maar de politie weet inmiddels wel wie de aanslag op het gemeentehuis in Wouwen heeft gepleegd. Maar ze krijgen het bewijs niet rond. En Het NOS-journaal meldde dit van de week op basis van bronnen bij het openbaar ministerie. En de daders die komen van een woonwagenkamp in de buurt van de bos en ze handelden in opdracht van een prominente bewoner van het kamp in Waalre. En nu denkt het Openbaar Ministerie dat er een direct verband is... tussen de ruzie van de woonwagenbewoners in Waalre met de gemeente. En de opdrachtgever zou gezocht worden voor een drugsonderzoek. Ik vind het vreemd nu met deze lek of informatie naar in de NMS komen. Terwijl ze dus zeggen dat ze niet genoeg bewijs hebben om de mensen...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 Dus ik denk dat ze proberen hier door de zaak bepaalde richtingen te duwen. Dat er toch ja, of bij de mensen die ermee te maken hebben druk komt te staan, Of dat er andere mensen weer ja, over gaan praten om het zo levendig te houden. Kijk, de situatie is natuurlijk al heel prikkelbaar van allebei de kanten. Zowel van de gemeente als de bewoners op het woonwagenkamp. En ik denk dat je er heel zorgvuldig mee om moet gaan. De burgemeester hier in Waalwe, Henry de Wijkersloot, die was ook verbaasd over het bericht. Hè? Als bewoners van er een voorlichtingsavond geweest. Eh, en daar is toen eh, met nadruk gezegd... Dat we zeker als bewoners van naar niemand moeten wijzen, omdat het gewoon niet bekend is wie het gedaan heeft. Of durven jullie het niet te zeggen? Ja, maar moet je durven te zeggen? Als, als... Nou ja, dacht, het is een klein dorp, dus vermoedens zeiden natuurlijk altijd wel. En het ging natuurlijk gelijk richting de woonwagenbewoners. We hebben het nu de rellen in Haarig gemaakt met Facebook gebeuren. Onze burgemeester heeft op zijn tweet een bepaalde uitspraak gedaan... dat er onacceptabel taalgebruik zijn geweest in overleg met de woonwagenbewoners. Als dat niet op tweet verschenen was, hadden wij als inwoners van Waalderen het nooit geweten. Er, er is een meningsverschil tussen de gemeente Waalderen en de woonwagenbewoners... hier tussen de, de loodsen die op hun kamp staan... Daar is de gemeente in overleg met de bewoners om die, om die af te breken. Maar er is een overleg tussen de kampbewoners en de gemeente. En er is blijkbaar, zijn blijkbaar harde woorden gevallen. De, maar goed, als wij als bewoners weten dat niet. De, onze burgemeester heeft op een tweet gezet van onacceptabel gedrag. Of, en toen het, het, het gemeentehuis afbrandde, is die tweet... Eigen leven gaan leiden. Ja, en daar zijn toen met vingerwijzingen naar het kamp geweest. Als de gemeente daar gewoon binnen de kamers gehouden had... dan hadden wij als bewoners ook niet meteen die gedachten daar naartoe gehad. Ja. Phil en Hans, het is vrijdagavond. Ja, en uh, hier uh, de brand in Waalre. dat houdt de gemoeder in ieder geval... Denk ik nog wel even bezig. Hè? Zeker totdat er uh, uitslag komt van hoe en wat en uh... wie. Denk jij ooit dat de daders uh, gepakt gaan worden? Heel eerlijk denk ik van niet. Maar ja. ik, ik hoop het wel, want dan, is het, dan kunnen we het afsluiten. En uh, ja, het is natuurlijk ook een daad die, die bestraft moet worden. Dat kan, kan niet zomaar, de, zomaar een gemeentehuis aansteken. Dat kan niet. Dat is de democratie in Nederland. Die staat ook al zwaar onder druk, dus we moeten we dit zeker niet uh, willen toelaten. Nou, laten we in ieder geval even proosten op een uh, mooie vrijdagavond het weekend. Goede vooruitzichten. Gezondheid. Gezondheid. Het schijnt dat ze nog steeds aan het drinken zijn daarin. in Waal, die verslaggever Joris Kreugel. Het is natuurlijk crisis, hè? de afgelopen week zijn uh, de plannen gepresenteerd, het regeerakkoord afgelopen maandag was dat. En daarna zijn er ontzettend veel uh, dingen gebeurd, Echt vooral over die zorgpremie. We hebben de hele week lang over zorgpremie gehad. Ik heb nog nooit zoveel dingen over zorgpremie gehoord als de afgelopen week. Alleen maar over zorgpremie gepraat. Ook met vrienden en zo. Ik het gaat, had het gaat gisteren een etentje. En dan gaat het gesprek ineens over de zorgpremie. En hoeveel moet jij dan betalen? Heb je al een berekening gemaakt en dat soort dingen en zo? Kortom, we hebben geld nodig, jongens. Dus wij vroegen ons af, wat zou jij doen als je een miljoen euro wint? 1 um, miljoen, 1 miljoen, ja. Zoals de meeste mensen en een goed deel voor mezelf houden... En de rest waarschijnlijk ook, en nog een klein deel naar een goed doel. Ja, en naar familie en vrienden. Nou, ik zou uh, in eerste instantie uh, teruggaan naar mijn eigen land en daar gaan kijken om bepaalde projecten op te zetten. Ik zou misschien wel de tijd nemen om uh, mezelf te ontwikkelen. En dan, uh, want uh, ja, als, je, als je geen geld hebt, dan moet je natuurlijk zo snel mogelijk een beetje de underdog. Dus dan misschien een eigen kantoor oprichten als ik dan je advocatenkantoor oprichten. Ja, deel veiligstellen voor mijn kinderen. En voor mijn familie, uiteraard. Moeder, broer, zus. Dat iedereen uh, comfortabel kan leven. En dan uh, ga ik er heel goed over nadenken. Want, uh, ja. Ik moet niet zomaar in één keer impulsief alles wegdoen. Ja, eerst mijn scholen betalen. En dan, uh, ja, misschien house kopen. En, uh, ja, dat was het. Heel lang op vakantie gaan. Ja, en uh, uitrusten. En uh, naar Japan, naar Australië. Nou, ik zou vanlopig niet terugkomen. Oh, dat zou ik ook doen, denk ik. Gewoon lekker op vakantie en dan zou ik nog een autootje kopen. En uh, ik zou niet mijn huis verkopen, ik zou gewoon mijn huis houden. Daar ben ik hartstikke tevreden mee. Maar misschien nog wel een huisje erbij. Een miljoen is ook wel, dat gaat wel snel op, hè? Als je niet oppast, dan uh, hou je niks meer over. Dat is ook zonde. Dus ik zou wel op mijn centjes blijven letten. Ik ben benieuwd wat jij zou doen met 1 miljoen. Laat me even weten via de Twitter. ben ik wel benieuwd naar. Dat is twitter.com slash Dan kun je me bereiken. Dus at in Wapensveld is het geld op. Maar ja, het kleine geld is op. De 5-euro-briefjes om precies te zijn. De lokale bank geeft ze namelijk niet meer. En dat zorgt voor veel gedoe aan de kassa. En het gaat zover dat de supermarkt tegen betaling nieuwe briefjes moet inkopen... om de klanten maar van wisselgeld te voorzien. Dick is van BNN University en die sloopte zijn spaarvarken... deed een rondje langs de wisselkantoren... en ging naar Wapensveld met een knisperende verrassing. Hallo, ik ben op zoek naar Gerard. Nou, we zijn nu backstage met 20. Jilan, een kort en 5 euro briefjes had ik gehoord. Ja, dat klopt. Make je het zelf ook? Uh, ja, vooral bij de kassa hè. Uh, Mensen uh, betalen met uh, briefjes van 50 heel veel. En terwijl ze maar 13, 14 euro hoeven te betalen. Dus dan heb je een. Uh, Tekort en dus, uh, Zal je hem hebben? Hi. Gerard Hardeman. Dick van Wokken. Wat, wat, wat, wat is er precies gebeurd? Wat, nou, het een... is heel simpel. De Rabobank die geeft geen 5 euro meer in de, uh, uit via de pinautomaten. En, uh, ja, goed, dat stuit tegen enorm veel weerstand. Had ik ook niet verwacht. Maar uh, met name de consumenten en de, de kleinere ondernemers in Wapenveld die, uh, hebben daar echt gewoon last van. En uh, als we alleen naar onszelf kijken... wij moeten uh, uh, voor zo'n 2500 tot 3000 euro uh, extra klein geld in de week bestellen nu. En dat kost geld? Nou ja, je, daar moet je voor betalen, klaar. Ja. Dus, uh, en maar met name voor de, ook kleinere ondernemers is dat gewoon heel vervelend. Er zijn er nog een aantal die geen pinautomaten hebben in de winkel. En die moeten dus nu zelf uh, klein geld gaan bestellen... om de consument nog terug te kunnen betalen. <laughs> wat was het antwoord van, van, de, van de Rabobank dan? Nou, die, vond, die vonden inderdaad dat ze daar wel... Uh, uh, dat hadden ze beter in moeten schatten. Dus uh, dat, uh, daar geven ze wel een stuk erkenning in. Ze hadden het liever niet gehad dat ik het allemaal op deze manier gedaan had. maar uh, Goed, het wel een beetje laat mee. Ja, het rolt wel nu in ieder geval. Uh, dus, uh, ja. Nou, Het rolt zeker, want wij hebben bij BNN uh, hebben ons heel erg druk over gemaakt. En we vonden het wel heel erg erg uh, voor jullie. Ja. Dus uh, ik ben mijn best uh, voor u gaan doen. Dus ja. ik kan graag even wat uh, geld bijwisten nou, als dat kan. Hartstikke goed, man. Ik uh, heb hier een pakketje in mijn kontzak. Ja. Dat mag u zelf eventjes gaan tellen? Met gelijke munt terugbetalen, zeggen ze dan? Dat lijkt me wel. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20. Van. Heel erg bedankt voor jullie moeite. Ja geen, uh, ja, geen dank. We zijn er erg blij mee. Hoe lang denkt u hier mee in het voortkomt? Uh, een uurtje, denk ik. Floyds en money. Ochtendhumeur. Even lekker klagen met elkaar? Ja, hè? even lekker klagen. Uh, het lukte mij niet om mijn papers af te krijgen... voor aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Ja, kijk, ik wacht op de pont... en uh, die brommers die de pont opgaan met de brommer aan... dat, uh, ja, dat ergert mij wel. Ik uh, zei ik voornamelijk altijd... Uh, als mensen in de metro, uh, als het heel rustig is... en die gaan expres heel dicht naast je zitten... En er, uh, dat kan mij wel eens uh, zenuwen af en toe. Uh, vooral in de ochtend. En uh, daar kan ik me af en toe wel eens aan storen. Dus uh, bij deze. Toen <laughs> ik aan het werk was in Frankrijk. En op een gegeven moment dacht ik uh, ik ben er klaar mee. Ik ga weg. We wel weer een beetje terug naar het echte leven denk ik. Een beetje weer een lekkere slur van de stad en dergelijke. En uh, niet meer in de bubbel van in het buitenland werken zijn. Ik moet even denken. Het enige waar ik nu over zei is... Het... Weer, zeg maar. Mijn fiets is stuk gereden door een of andere Mongool die van de pont afkwam. Ik fietse, hij fiets gewoon te hard. Ik denk dat hij maximum snelheid wel heeft overtreden. Nou, ik had even een moment, best humor, omdat het uitging bij mij en mijn vriend. Avond na, ik ben naar mijn ouders gegaan om naar te logeren in Amsterdam En ik woon zelf in Amsterdam. Ik kom daar om 11 uur 's avond aan helemaal kapot. Blijkte dat ik mijn schoolboeken ben vergeten en ik heb tentamens. Dus wat moet ik doen? Ik moet weer op en neer naar Amsterdam. Om 11 uur s'avonds, terwijl ik om 8 uur s op moet, om die boeken op te halen. Ja, dat is echt heel vervelend. Ik zag nog een paar dagen geleden, mijn vriend of zo. Nou, hij, hij vergeet altijd afspraken te maken. En als hij een afspraak heeft gemaakt, dan vergeet hij die om na te komen. En dan word ik er heel zorgrijnig van. Ja, dit weer. Dit weer. Wat een drama. Het is echt niet lekker om zo buiten te staan. Dan zijn we ook nog aan het werk. Ik was vanochtend te laat en daardoor moest ik haasten. En toen ging ik met de fiets in de metro...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 Nee, van jij hoe een kwartier wachten. Dat vond ik niet zo leuk. Ja, mocht jij dan ook met het verkeerde been uit bed zijn gestapt, nog een paar blije nieuwtjes voor je. In Dierenpark Amersfoort is een olifantje bevallen van een flinke baby. Nou ja, de olifant was vrij groot. Het olifantje, daar is ze van bevallen. 70 kilo. Moeder en zo maken het goed. Uiteraard, je bent welkom om met muisjes te komen eten. Je kunt ook kijken op babyolifantje.nl. En dan kun je het olifantje zien. En dat is wel leuk. Ja, In Amsterdam gaat vanmiddag de musical Shrek in première. Heb je zin om BN'ers te spotten op de Groene Loper? Zorg dan dat je rond 4 uur. B het rijtheater bent. Zometeen het nieuws en daarna onder andere Ferdinand en voetbal. En we gaan naar Sneek en we kijken naar de voorbereiding van de Snekers tegen twee grote topclubs. MUZIEK